7 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Dortmund zijn twaalf mensen zwaar gewond geraakt op een verjaardagsfeest. Ze liepen ernstige brandwonden op toen een fakkel met petroleum werd bijgevuld. Er ontstond meteen een grote brand. Zo'n 50 brandweermensen hebben het vuur bestreden. Twee gewonden zijn in levensgevaar. De Duitse recherche onderzoekt wat er is misgegaan tijdens het verjaardagsfeest in Dortmund.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 Spoorwerkers hebben vannacht het werk aan het spoor bij Amersfoort stilgelegd. Ze protesteren daarmee tegen het aanbestedingsbeleid van ProRail. Spoorwerkers zeggen dat ze de dupe worden van dat beleid. Aannemers moeten het werk voor te weinig geld aannemen, zeggen ze. Volgens FV bondgenoten vrezen de spoorwerkers dat hun werk onveiliger wordt... en dat de werkgelegenheid in hun sector onder druk komt te staan. Ze willen dat de aannemers die voor ProRail werken... samen optreden tegen de spoorbeheerder. ProRail zegt dat het helemaal geen partij is in dit conflict. Volgens het bedrijf gaat het hier om een conflict tussen werkgevers en werknemers over loon- en arbeidsvoorwaarden. Verwacht wordt dat de staking van de spoorwerkers bij Amersfoort geen gevolgen heeft voor treinreizigers. Zorginstelling Amsta is bereid te praten met advocabo FNV over betere zorg, de hoge werkdruk en over de besteding van overheidsgeld.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 De film Matterhorn van Diederik Ebbingen heeft op het filmfestival Rotterdam de publieksprijs gewonnen. De Saoedische-Arabische film Wadja werd bekroond met de Diopart Award. Beide films krijgen 10.000 euro. Matterhorn gaat over een weduwnaar die eenzaam is... totdat een onbekende man daar verandering in brengt. In Wadja gaat het over een klein meisje dat graag een fiets wil hebben... tot grote onvrede van haar omgeving... Vandaag is de laatste dag van het filmfestival Rotterdam. Het festival heeft twaalf dagen geduurd. Er waren 280.000 bezoeken aan films, optredens en tentoonstellingen. De organisatie is daar zeer gelukkig mee. Voetbal dan. In de Eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. Koploper PSV vernederde in Eindhoven aan Den Haag en won met 7-0... Rode JC tegen Heracles de in 3-3. Nakbreda versloeg in eigen huis Pek Zwolle met 3-0. En AZ verloor thuis met 1-0 van FC Groningen. Lars van der Haar heeft het brons gewonnen op het WK-veldrijden in het Amerikaanse Louisville. Wereldkampioen werd de Belg Sven Nijs. Bij de vrouwen werd Marianne Vos eerder vandaag, of eigenlijk gisteren alweer, voor de zesde keer wereldkampioen. Wielrenster reed in de eerste ronde weg van de concurrentie en liet zich niet meer inhalen. Sandra van Pasen eindigde in Louisville als vierde. Dan het weer. Vanochtend eerst droog met wat zon... maar al snel raakte het bewolkte en volgde vanuit het westen regen. Mogelijk valt in het oosten wat natte sneeuw. Middeltemperatuur ongeveer 5 graden. Vanaf morgen wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet...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 Het antwoord op deze vragen hoort u in Wat weet Nederland? De quiz waarbij u kunt bepalen wat iedere Nederlander zou moeten weten. Kijk naar Wat weet Nederland? Vanaf morgen vijf voor half zeven op Nederland 2. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Mijn gast van vanmorgen is sinds vijf jaar... een van de weinige vrouwelijke rabbijnen in Nederland. Zij vindt rituelen heel belangrijk. En daar kunt u straks gebruik van maken. Want ze biedt vanaf dit weekend rituelen aan voor iedereen. Dus ook voor mensen die niet religieus zijn. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag... met het komend uur Tamara Benima. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor rituelen kan ik straks bij u krijgen? Dat hangt er een beetje vanaf uh, van wat voor achtergrond je zelf hebt en over welke gelegenheid het gaat. Uh, waar het om gaat is dat ik daarbij ga putten uit mijn Joodse traditie en de Soefie traditie. Want ik ben ook al heel erg lang Soefie in de traditie van Inayat gaan. En uh, ja, daar hangt er vanaf waarschijnlijk veel, veel teksten, maar ook uh, ges gesprekken. Uh, alle soorten dingen. Maar dus... min, ik denk dat het minder uh, new age achtig zal zijn. Dat wordt er heel veel aangeboden. Hè? Kaarsjes, uh, maar het kan natuurlijk van alles zijn. Uh, tekenen, uh, uh, tochten, whatever. Maar als ik, ik, ik, ik ben, uh, zeg, ik ben uh, atheïst en, um, en me, ik heb net een kindje gekregen, ja. dan neem ik contact op en dan gaan wij samen iets bedenken. Van wat omdat je zou gemarkelen. kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, in het jodendom wordt uh, het, het geven van de naam gemarkeerd. Hè? Mijn jongetje is al helemaal omdat die besneden worden op de achtste dag. Maar... Voor meisjes is daar ook iets. Dus je, je zou iets kunnen bedenken waarbij je de familie en vrienden bij elkaar haalt... en zegt van dit is de reden waarom we dit, naam, deze, dit kind deze naam hebben gegeven. Uh, we zijn uitgegaan van de klank of we zijn uitgegaan van de uh, betekenis... of we, zijn, uh, we vinden het belangrijk om de familietraditie... of dit is de tante, we gaan iets vertellen over de tante... Uh, die in het verzet heeft gezeten of uh, uh, tegenwoordig altijd met asielzoekers bezig... Is. En we vinden het belangrijk om dit kind gewoon zoiets mee te geven. En dan nou ga je kijken wat voor iemand belangrijk is. Een feestje of, uh, of taart of, uh, of uh, tekenen. Of, nou ja, noem het maar op. Nou, nou, nou zijn er uh, uh, zeg maar de wat grotere rituelen op de belangrijke momenten in het leven. Om ja. die te markeren. Er zijn ook heel veel mensen die zo hun dagelijkse rituelen hebben. Ja. Heeft, u, heeft u ook van die dagelijkse rituelen? Um, volgens mij is, is het lezen van de krant...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 Uh, maar eerst gaan we even luisteren naar muziek van de band Mr. Mississippi. Een jaar terug waren deze vier Utrechters nog bezig met een project op de popacademie... en nu behoren ze tot de meest veelbelovende Nederlandse acts van dit moment. Deze week verscheen hun gelijknamige debuutalbum... Folky Pop. Vol Folky Pop. Uh, afgelopen woensdag speelden ze dit nummer live bij Dit is de Dag. En de titel, de, de titel van dat nummer is Nemo Nobody. Oh, nobody was dat van de uh, uh, band Mr. Mississippi. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Tamara Benima. Journalist, spreker en rabbijn, En ze ziet zichzelf als loodgieter van de ziel... en helpt haar gemeenteleden zicht te krijgen op hun Joodse binding en cultuur. Maar daarnaast gaat ze voor iedereen die dat wil rituelen aanbieden. Dit weekend is daarvoor de website ritueelopmaat.nl online gegaan. Uh, nogmaals hartelijk welkom... Uh, Tamara Benima, ja. um, wat was de allereerste kennismaking van u zelf met een ritueel? Weet u dat nog? Um, waarschijnlijk in de... Ja, waarschijnlijk in de synagoog als klein meisje. Want daar werd ik mee naartoe genomen door mijn moeder. Um,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 Er zijn Joodse gemeenschappen over de hele wereld geweest. Dus het is uh, geschiedenis, het is cultuur, het is literatuur, het is taal. Het is nou duizend dingen. En rituelen en toen... zouden dan een, een, een, een punt geweest zijn waarbij ja, je dat had kunnen meekrijgen. Een soort van ingang, een soort van zielsver, ver, ver, zielsverbinding met dat grotere geheel. Ja. Um, bent u op een gegeven moment zelf die vrijdagavond uh, gaan, vieren. Uh, gaan vieren? Ja, ja. <laughs> En kunt u zich nog herinneren de eerste keer dat u dat deed? Nee, want, want uh, zo werkte ik niet. Ik denk dat het vooral begon uh, op het moment dat ik een Joodse vriend had... en hij dat gewend was te vieren met zijn ouders. Uh, ik denk dat dat vooral het, het belangrijkste was. Want, want ja, het is ook een sociaal gebeuren eigenlijk. Ja, ja. Um. Uh, u, u zegt ergens, uh, joden in de diaspora... de, de, de, de verstrooiing, verstrooiing van de ja. joden, uh, blijven bij elkaar... doordat ze overal ter wereld dezelfde rituelen aanhouden. Ja. Dat is een hele belangrijke functie ja. voor het ritueel. Ja. Ik hoef uh, niet alleen dat, maar... In, uh, uh, christenen zijn natuurlijk heel erg zeker in Nederland gewend... om, uh, nou, protestanten dan, om... Uh, elke kerkdienst anders vorm te geven. Hè? Er zijn dus een clubje die dat dan voorbereidt. En dan welke, welke psalm gaan we zingen... en welke tekst gaan we doen... en welk liedje gaan we... Um, maar ik kan echt elke synagoge, waar ook de wereld binnengaan, dan krijg ik dezelfde gebeden en hetzelfde stukje uh, Torah, dus uh, uit de vijf boeken Mozes, wordt gelezen. Dus ik kan zo moeiteloos inschuiven. En ik weet precies wat er op vrijdagavond in ieder huis, of het nou in Nieuw-Guinea of in Buenos Aires of in Londen of in San Diego of in Milaan. Ik weet dat de kaars zou worden aangestoken. Ik weet dat de kinderen worden gezegend. Ik weet uh, ja, welke ja, hoe je de, de, de Shabbat heiligt. Dus dat is gewoon... Uh, uh, ja, is is heel prettig. Uh, geeft een thuisgevoel in een plek waar je normaal niet thuis zou zijn. En wat doet het met je als je weet dat je onderdeel uitmaakt van iets wat veel groter is dan jezelf? Dat als, je op, hè, als je vrijdagavond zo'n kaars aansteekt, weet op dit moment zijn er overal ter wereld dat hangt er vanaf in welk verzet je zit. Want, in welk verzet je zit? Ja, in welk verzet je zit. Of waar je in het verzet zit. Want niemand vindt het niet, zeker in deze tijd niet leuk... Om, uh, om voorgeschreven te krijgen wat je moet doen. Dus... Uh, we zijn allemaal natuurlijk ontstellende autonome individualisten. Dus er is ook altijd een fase dat je denkt van... hoezo moet ik dat doen? Hoezo is dat voorgeschreven? Uh, daar heb ik niks mee te maken. Uh, ik doe gewoon mijn eigen ding. Dus als je eenmaal daar doorheen bent... dan is het hartstikke prettig. Maar het kan natuurlijk ook gewoon dat je denkt van... Het hoeft ook weerstand op, ja. ja. Uh, weet je, Ik heb ja. natuurlijk ook wel gehad... Uh, ja, en dat, vooral als je dus... dat je denkt van... Uh, ik wil helemaal niet doordat Jodendom bepaald worden. Hoezo is dat voor mij bepaald? En als je besneden bent, is het misschien nog wel erger, weet ik niet. Hoezo, weet je? Waarom moet, waar moet ik me daarmee bezighouden? Ja. Ik vraag me ineens af... De, uh, um... Wie doet die besnijdenis? Dat doet een, een dat doet een gespecialiseerde Doe... rabijn of een ja. allerlei. Nee, nee nee nee nee, dat doet helemaal geen rabijn. Ja, je kan misschien als rabijn kan je dat leren, maar dat doet iemand die echt besnijder is. Okay. En, en in de liberale joodse gemeenschap, zoals in Nederland, maar bijna overal in de wereld, uh, hebben we daar artsen voor. Okay. Ja. Okay. Nee, nee, nee nee. Ik wilde even checken of u zelf ook als rabijn. Nee is nee dus nee, nee nee nee. Ik wil misschien nog wel kozen leren slachten, maar. Dus, uh, <laughs> Dat is ongeveer hetzelfde. Zeggen. Nee, dat is niet ongeveer hetzelfde. Dus, um, um, um, um, dus aan de ene kant heb je dat soort um, uh, rituelen... Die, die een lange traditie hebben, ja. die, um, die betekenisvol kunnen zijn. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot de rituelen van... elke avond je tanden poetsen met je linkerhand... en als je dat een keer per ongeluk met je rechterhand doet... daar doodongelukkig van worden? Nou, in het laatste geval ben je uh, is niet goed. Obs obsessief en dwangmatig. En, uh, maar dingen uh, als verjaardag vieren, diploma-uitreiking. Ja, ik denk dat, het, uh, dat dat verhoudt zich daar heel erg toe. Um, ja, dat, dat, dat zijn... He, kijk, sommige mensen die vinden het leuk om op iedere verjaardag... Uh, uh, met dezelfde zuster of dezelfde broer een, een boswandeling te maken, of weet ik wat. En ja, dat, natuurlijk zijn dat rituelen, al ben je niet zo misschien niet zo gefocust dat dat het, dat dat het is. Ja. En, en, en uh, wat mis je nou als je, uh, als je er niet aan doet, als je niet aan rituelen doet, wat mis je dan? Ik weet niet of je iets mis, Maar waar het over, wat, wat, een, wat een ritueel is... is dat het een markering is in de tijd. Er je, je, je, de, de gebeurt iets speciaals. En dat, dat licht je op. En dat geef je op een speciale manier vorm. Zodat het gemakkelijker is... om er überhaupt over na te denken wat er gebeurt. En het is ook gemakkelijker om het, om het mee te nemen naar later. Dus ik denk dat... Als je dit soort dingen. Uh, als je, je aanleert om dit soort dingen. Uh, uh, vaker te doen. Dan, uh, dan, dan. verankert dat je in het bestaan. En dat is gewoon prettig. Um, een van de krachten van het Jodendom. is dat je. zo'n jaar. of zo'n week zelfs. Ik bedoel, de hele idee van een week is natuurlijk. We zijn er zo aan gewend dat we een week hebben. Een maar dat is natuurlijk ook een ritueel dat we een week hebben. Dat we zeggen, na zeven dagen beginnen we opnieuw te tellen. En dan breek je dus die stroom van de tijd... breek je op in hapbare kleine stukjes. En als je dat dan ook nog markeert en zegt van... oké, okay, op de zeven dag doen we nog weer iets anders dan... iedereen neemt het vanzelfsprekend aan dat we een weekend hebben. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat is bijvoorbeeld een, een, een wereldwijd ritueel. En het is heel erg als mensen dat niet hebben... als ze gewoon maar door en door en door en door en door ja. gaan. Dus je, je probeert de tijd die over je heen stroopt... Te, niet te stoppen, maar gewoon even, even te markeren. En dat is goed voor je herinnering. En, en het is goed omdat je um, gedwongen wordt om te denken van oh ja, het is weer tijd om mijn vrienden uit te nodigen. Of oh ja, het is weer tijd om... Het uh... kan, ook, kan ook heilzaam zijn in de zin van... ik, heb voor, ik, ik kan maandag weer opnieuw beginnen. Nou, bijvoorbeeld, ja. Ik, uh, ja. ja. Uh, we zijn de straat opgegaan... om te kijken hoe doorsnee mensen aankijken tegen uh, rituelen. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Rituelen... dat betekent voor mij dat je op momenten dat je het moeilijk hebt... ...dingen zijn waar je aan kunt vasthouden. Een soort van viering, uh, met aandacht ergens bij stilstaan. Een zeer bijzondere momenten. Daar gebruik ik rituelen bij. Als iemand verslaafd is of zo, uh, volgens mij, en dat zich eigenlijk elke keer herhaalt... ...dat zijn volgens mij rituelen. Iets wat je bij bepaalde gebeurtenissen aan denkt en wat je daar, waar je aan vasthoudt... En, uh, Waar je heel veel waarde aan hecht, Een gebruik wat bij meerdere mensen bekend is. En wat een speciale betekenis geeft aan een situatie. Zaken die voor jou van belang zijn. En die dan regelmatig in je leven voorkomen. Het moment dat ik mijn kinderen heb opgehaald en uh, ze kwamen dus naar buitenland. Uh, ik heb ze geadopteerd en uh, ja, allerlei momenten in mijn leven waarop bijzondere dingen gebeurden, die omvat ik met rituelen. Wij waren 40 jaar getrouwd dit jaar en nou ja, dan heb je een feestje met uh, je familie, je vrienden, je kennissen. En daar maak je iets bijzonders van en eh, ga je samen gezellig uit eten. Mijn opo, zei ik altijd, die luisterde altijd goed naar de natuur. En eh, de eerste zang van de Koolmees in het nieuwe jaar, die noemden hij dan altijd Kind in Tut. En ieder jaar luister ik, heb ik Kind in Tut al gehoord? Heb ik Kind in Tut al gehoord? Dat is voor mij een ritueel. Het moment uh, waarop ik ook te horen kreeg dat ik ze kreeg... en het moment waarop ze werkelijk in mijn armen kwamen, die vier je dus ook echt. Dus je staat daarbij uh, stil, maar je gaat ook uh, iets bijzonders eten. komende zomer gaan we met onze kinderen een weekje naar Italië gewoon ook... omdat we die gebeurtenis op een speciale manier aan onze kinderen mee willen geven. En voor onszelf, dat je daar samen van geniet, maar ook een goede terugblik op hebben. Samara Benima, mijn gast, de rabbijn en sinds vandaag aanbieder van rituelen. Nou ja, dit... ik, ik help mensen natuurlijk al, al eerder met begrafenissen... of overlijden en begrafenissen, of, of trouwerijen. Um, dus uh, uh, uh, bekend met rituelen en ja. ervaren, maar nu ook voor ons allemaal... Ja. als niet leden van, uh, nou ja, van de maar goed, dat, dat is ook wat al de jaren, jaren al wel, wel plaatsvindt, maar op een veel minder grote schaal. Het was dit herkenbaar? Heel horen. herkenbaar, ja. Heel herkenbaar. Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan mensen die gewoon ieder jaar... Uh, een foto laten maken van zichzelf en hun kinderen en hun kleinkinderen. Weet je, gewoon... Nou, dat, dat zou je als een familieritueel kunnen bestempelen. Straks uh, praten we door. Inmiddels is het uh, half acht. Het is tijd voor het nieuws. En dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het bezoek van PVV-leider Wilders aan Australië leidt in dat land tot commotie. Australische racisten roepen hun achterban op naar de bijeenkomsten van Wilders te gaan. Ze moeten in actie komen als islamitische betogers zouden proberen de bijeenkomsten met geweld te verstoren, schrijft de Sydney Morning Herald. De Australische krant verwijst naar een audioboodschap op de website van Australian New Nation, daarin wordt gezegd dat alle patriotten gebruik moeten maken van hun recht op zelfverdediging als moslims proberen het bezoek van Wilders te verstoren. In Dortmund zijn twaalf mensen zwaar gewond geraakt op een verjaardagsfeest. Ze liepen ernstige brandwonden op toen een fakkel met petroleum werd bijgevuld. Twee gewonden zijn in levensgevaar. En rond deze tijd wordt het eerste deel van de nieuwe stationshal... van Utrecht Centraal officieel in gebruik genomen. Reizigers krijgen van ProRail en de NS een cadeautje. Nu het eerste deel van de nieuwe stationshal klaar is... wordt de jaarbeurstraverse met winkeltjes niet langer gebruikt. Hij wordt afgebroken en maakt plaats voor het tweede deel van de nieuwe hal. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is momenteel op de meeste plaatsen bewolkt. en in de kustprovincies daar komen nog een paar buitjes voor. Het is nu 1 tot 4 graden. Nou, vanochtend verdwijnen de buitjes, wordt het tijdelijk overal droog. Oh. en misschien dat hier en daar de zon nog even te zien is. Maar het is maar van korte duur, want het raakt steeds meer bewolkt. En dit is het voorbode voor het weer voor vanmiddag. Want vanmiddag is het overal bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het ook regenen. In het midden en oosten van het land wordt de regen eerst nog vooraf gegaan door natte sneeuw. Later vanmiddag gaat de neerslag ook daarover in regen en motregen. Het wordt vandaag zo'n 5 à 6 graden. Dan de wind. Staat vanochtend eerst een zwakke tot matige wind uit het westen. Maar Overdag draait de wind naar zuidwest en neemt tegelijkertijd toe naar matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer komt zelfs een krachtige tot harde wind te staan. Windkracht 6 tot 7. Morgen maandag begint de dag eerst ook nog bewolkt en regenachtig. Maar in de loop van de ochtend wordt het droger. En smiddags komt de zon erbij. Het wordt morgen 8 tot plaatselijk 10 graden. U luistert naar Dit is de Zondag, op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede morgen. Fijn dat u luistert. Tot 8 uur praat ik met Rabijn Tamara Benimaam. die u aanbiedt een ritueel te ontwerpen... bij belangrijke gebeurtenissen in uw leven. En het afgelopen uur, of afgelopen half uur... Uh, heeft ze verteld waarom uh, rituelen uh, zo belangrijk kunnen zijn. Uh, en net voor het nieuws... Uh, hadden we het naar aanleiding van uh, de opmerkingen... die we uh, hebben ontlokt aan mensen op straat over rituelen. Dat, um, ja, dat iedereen eigenlijk nog steeds... ook al gaan we niet meer naar de kerk... en ook al zitten we niet meer um, in een samenleving... waarin we allemaal dezelfde rituelen delen... we ze toch zelf wel weer op zoek gaan naar rituelen. Um, um, waarom is dat zo belangrijk? Want we kunnen kennelijk niet zonder. Um... Nou, misschien is het wel een, heeft het wel een biologische basis. Het blijkt dat als je mensen uh, samenbrengt... bijvoorbeeld als mensen bij een geboorte zijn... dan gaat de oxytocinespiegel van iedereen in de kamer omhoog. Dan houden ze een beetje meer van elkaar. Ze houden een beetje minder van de buitenwereld. Maar het is dus, er is dus ken ik ook een biologisch mechanisme... dat als je iets samen doet met elkaar, dat je dan gewoon meer verbonden bent of uh, een, een ander biologisch mechanisme... is dat als je allemaal dezelfde bewegingen maakt... Uh, dan uh, hou je ook meer van de mensen met wie je diezelfde bewegingen maakt. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat het misschien wel daarmee te maken heeft... dat het misschien wel hele oude bewegingspatronen zijn... die we nu niet meer als zodanig herkennen... maar die nog steeds die functie hebben om mensen samen te binden. Ja, Ik merk ook wel dat ik... Ik ben zelf altijd een beetje jaloers... Als ik op televisie bijvoorbeeld um, een um, uh, uh, katholieke zie... die allemaal als ze in een kerk binnenkomen even knielen en een kruisje slaan. Of bijvoorbeeld als ik in een film zie dat een Joodse familie op vrijdagavond... Um, uh, de kaarsen aansteken en de kinderen zegenen. Um, dus het zit wel heel erg in ons allemaal, die behoefte. Ja, het zit heel erg in ons allemaal en... Um... Er zijn dus ook mensen, eh, onderzoekers, die zeggen... bijvoorbeeld eh, Bakkas, de, de, de trendwatcher... Eh, die zeggen dat geïnstitutionaliseerde godsdiensten... Eh, steeds minder belangrijk worden. Maar dat dit aspect ervan zal blijven. Omdat, omdat het zo fundamenteel is dat, dat mensen daar toch behoefte aan hebben. Het heeft natuurlijk ook te maken met de individualisering. En... Uh, de, de wat dan in, in sociologische termen heet, de vervreemding. Hè? Dat je denkt van waar, waar hoor ik bij, wie ben ik eigenlijk, uh, wie zorgt er voor mij, uh, oh, oh, ja, wie zijn mijn vrienden, uh, waar kan ik me mee identificeren. Uh, en de, de, de, de ontstaat door die, dat losmaken van die, van die grote. Godsdienstige instituties, omdat ze te hiërarchisch zijn, omdat ze te veel, uh, de verkeerde, te veel dingen misgaan, of omdat ze over uh, God praten op een manier waar mensen gewoon echt niks meer mee hebben. Ontstaat er gewoon een behoefte om, om, om toch een, een, een samenhang te, te hebben. Maar ja, hoe doe je dat? Of om toch een verdieping te hebben. Maar hoe doe je dat? En um, de New Age is daar natuurlijk heel erg in gesprongen. Dus iedereen heeft nu Boeddha als tuinkabouter of als kaars op... Bij het tuincentrum gekocht en neergezet? Precies, of het, het is zelfs tot een, tot een plashokje in India. Daar staat dan ook opeens de Boeddha op. Want dat is een Nederlands product eh, tot... tot Ontsteltenis van de Inders die dan echt nog weten wat het is. Maar daar blijkt al uit dat mensen gewoon heel veel behoefte hebben... aan verdieping. En ik ga niet uh, Joods-Joodse dingen doen. Want ik bedoel, ik ben rabijn en dat hou ik gescheiden daarvan. Maar ik kan wel uit een enorme traditie van teksten en modellen kiezen... En zeggen van jongens, doe hier dan wat mee. Zijn er eigenlijk al mensen... want u bent dit begonnen, de, de, de website nou, zijn, Ritueel op Maat... Nou, er zijn natuurlijk uh, uh, dominees mm -hmm. en, uh, en pastores die daar gewoon mee bezig zijn, maar uh, en ik denk, ik, ik weet wel zeker dat uh, all over the world collega's uh, uh, spreken tijdens huwelijken uh, of of een, uh, een, een Joods gedicht zeggen tijdens een begrafenis zonder dat het een Joodse begrafenis of een Joods huwelijk wordt, maar dus dat doen ze wel, maar ik doe het nu gewoon ietsje gestructureerder. Dat is, dat is eigenlijk het verschil. Omdat ja. ik echt denk dat, er, ja, dat, mensen, ja, dat, ja, dat mensen daar behoefte aan hebben. Misschien is dat niet zo, maar, maar dat merk niet, ik dan wel. Ja, maar het is dus niet zo dat u heel vaak gebeld werd en dacht... nou, nu, nu, nu heb uh, ik al zo vaak verzoeken gekregen... nu ga ik, het, nu ga ik er een, een, een website uh, voor oprichten. Nu ga ik het structureel uh, aanbieden. Uh, Nee, maar ik word natuurlijk wel. Euh, laat ik zeggen, wat, er, wat er wel gebeurt, is dat je voor, voor lezingen wordt gevraagd. Ik word nu voor lezingen gevraagd en dan vertel ik over Jodendom. En daar merk ik dan dat je denkt: van ja, ik praat erover. Maar dat zet eigenlijk geen zoden aan de dijk. Dat is, ik, ik zou net zo goed over. Nou, een beetje gechargeerd. Ik zou net zo goed kunnen praten over het verschil tussen een, een huidige kip en een kip 2000 jaar geleden. Uh, maar dat is dan hetzelfde. Dan denk je van ja, hoe smaakte die kip 2000 jaar geleden? Geen idee, weet je? Terwijl ik denk van: dit is een, een veel, um, veel handzamer manier om, om iets van de Jodendom te laten zien in een, in een, in een situatie die voor mensen belangrijk is. Ja. Um. U heeft ooit uh, gezegd dat u een soort leegte in uw identiteit ervoer. Niet meer hoor. Nee, uh, daar ik <laughs> ook ervoer. En ja. het hielp, uh, uh, het hielp u om dat joods zijn meer te gaan beleven. Ja. Dus die rituelen uh, hebben daar een rol in gespeeld. Je ik wel, maar het, bedoel, Jodan zei ik is absoluut niet alleen maar een, een ritueel. Het is natuurlijk, ja, een, een beschaving die die die gaat over. Um, hoe hebben mijn voorouders geleefd? Um, uh, met welke problemen hebben ze in de geschiedenis te maken gekregen? Uh, hoe, hebben ze, hoe denken ze over abortus uit energie? Uh, is het huwelijk bij ons uh, iets anders dan natuurlijk in een christelijke sfeer? Het zijn natuurlijk duizend dingen waar je gewoon over na kan denken. En, en het is. Um, ja. De, de leegte gaat niet weg door daar kennis van te nemen. De leegte gaat op den duur weg... omdat je meer verankerd raakt in het leven zelf. Meer, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, doordat ik me met, met Jodendom ben bezig gaan houden als journalist... in eerste instantie heb ik een beter antwoord voor mezelf en voor anderen... op de vragen die ik en anderen hebben. En doordat daar dan een gesprek over ontstaat... of, of daardoor een herkenning overste, over ontstaat... met joden, met niet-joden... daardoor word je gewoon... leef je... Uh, zonder, zonder een al te groot gat. Ik bedoel, uh, ja... Er blijft altijd verdriet, er blijft altijd eenzaamheid, er blijft altijd uh, verbijstering, er blijft altijd. Ik dat, bedoel, dat, dat, dat gaat niet weg. Maar als je, als je beter begrijpt over. Ja, in welke wereld je nu leeft en wat er allemaal speelt en wat er überhaupt voor mensen altijd speelt. ja, dan wordt het iets, iets zachter. Dan kun je makkelijker makkelijker een weg vinden. En dan oh, kan je makkelijker... dan kan ik makkelijker zeggen van... Oh, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Laat ik naar de synagoge gaan, dan zie ik tenminste mijn vrienden. Of dan hoor ik iets. of Weet je? Je kunt makkelijker dan je weg vinden... naar, naar hulpmiddelen... om je weer met het leven te verzoenen. En als je... zeg maar zoekende naar... wie ben ik? Ja. Um, dan moet je niet te vaak doen hoor. Nee, nee nee, dat, dat niet, moet je niet vaak niet... Maar dat is what... <laughs> toch iets waar je mee bezig bent. Dat yeah. uh, uh, uh, uh, is <laughs> natuurlijk yeah. ook als je met zo'n um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het, het vullen van een leegte uh, yeah. Uh, yeah. bezig bent. Yeah. Hoe uh, zorg je er dan voor dat door kennis te nemen van wat de cultuur is en de beschaving is waaruit je voortkomt, hoe, op welke manier geeft dat dan antwoord op dat soort vragen? Nou, ik kan een, een heel recent uh, voorbeeld geven van, uh, van iemand die zijn. Uh, zij, een man en een vrouw, verloren hun, hun zoon, plotseling sterft, 20 jaar oud. De man is Joods, de vrouw niet. Het kind is dus niet Joods. Dus er kan geen Joodse begrafenis zijn. Um, maar ik was bij die mensen betrokken. En anders dan normaal gegaan zou zijn... is die jongen tijdens de begrafenis niet boven de grond blijven staan. Iedereen heeft nog afscheid genomen en is weggegaan. Maar die jongen is, zoals dat bij Joden gebeurt... Uh, begraven doordat iedereen die daar was... mee kon helpen om het graf dicht te scheppen. Dus dat is anders dan wat er normaliter gebeurd zou zijn. En ik had dat dus aan die man aangedragen. van Dit zou je kunnen doen. En het was natuurlijk zo'n schok voor die man en zijn vrouw en zijn kinderen... dat hij later tegen mij zei van... dat ik mijn zoon op die manier heb kunnen begraven... heeft mij heel veel gegeven. Het is geen Joodse begrafenis. Geen Joodse jongen, geen Joodse begraafplaats. Maar iets wat wij op een andere manier doen... heeft hem toch geholpen om iets voor de jongen te doen, iets voor zichzelf te doen. En zo heeft een element van en die eeuwenhouder dus beschaving een, een heel heeft concreet ding in iemands leven. Precies. Okay. Mooi, mooi. Um, als u net inschakelt, we praten dit uur met Tamara Benima... rabbijn en aanbieder van Rituelen voor Iedereen. Elke gast in Dit is de Zondag krijgt van ons een gedicht. Vanochtend schreef Menno van de Beek er één voor u. En dat klinkt zo. Dichter bij de zondag. Kleine rituele instructie. Ieder gedicht is feitelijk ritueel. Hier kunnen de rabbijn en ik elkaar een hand geven. En misschien moeten we dat ook gewoon maar doen. Want dat is dan gelijk een simpel voorbeeld van hoe het werkt. Want twee seconden heeft zij dan mijn hand vast en ik die van haar. Je hebt er niets aan, maar het is een teken. Dat het geen vechten wordt en dat we weten dat we bestaan. Het allermooiste is ook nog een standaardzinnetje te bezigen. Hoe gaat het? Zomaar een paar woorden. Maar voor wie wil, is God erin te horen. Zo, het gedicht is uh, na te lezen en te beluisteren op onze website uh, vanmiddag... Uh... EO.nl slash Dit is de Zondag. En dit gedicht was van Menno Ter Beek voor mijn gast Tamara Benima. Um, zo te horen uh, een, um, een medestander, een bondgenoot. Ja. Ja. Ik wacht altijd nog even op een reactie. Nou, ik vind het heel grappig dat hij inderdaad... Uh, het, uh, het, het standaardzinnetje Hoe gaat het... Uh, neemt als inderdaad een ritueel waar je dan zelf enorm veel diepte in kan leggen. Want het hangt van jou af en van degene die dat vraagt uh, hoe ver je wil gaan. Dus normaal zeg je van goed uh, of uh, goed genoeg of, uh, of ik zit niet zo lekker in mijn vel, Maar je kan ook zeggen van nou uh, ik wil geloof ik vandaag wel dood. Ja, er ja. gebeurt niet zo heel veel dat mensen dat doen. nee Maar wel maar, grappig, bedoel... dat iets wat, waar we eigenlijk... Want ik heb er zelf heel vaak kritiek op. Dan denk pff, dan zeggen we dat allemaal. Wat is dat voor een ritueel? Ja. Het betekent niks. Maar je kunt er dus wel betekenis in Maar je kunt er betekenis in leggen. Het hangt van jou af en van de vertrouwdheid met je partner inderdaad. Van of het, of het groot is of niet. En stel je eens voor dat, je, dat het niet gevraagd wordt. Nou, dan zijn de rapen helemaal gaar, weet je?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 the other side Dat was uh, Matt Simmons met het nummer With You. Het nummer waarmee die begin dit jaar doorbrak in Nederland. Omdat het gemonteerd werd onder een dramatische scène van de soapserie GTST. Goede tijden, slechte tijden. Uh, het is maar even dat u dat weet. Uh, dit uur ben ik in gesprek met Tamara Benina, Benima, rabbijn en aanbieder van rituelen. Via een nieuwe website: ritueelopmaat.nl. Um, de wereld is vertrouwd en onherbergzaam tegelijk, zoals het leven zelf. Dat is een uitdrukking uh, van u. We zagen hem net op het, uh, op het briefje waar het gedicht ook op stond. En we raakten erover aan de praat. Wat betekent dat? Nou ja... Een ritueel is, doet in feite iets met die twee dingen. Het probeert vertrouwdheid te scheppen in wat eigenlijk onherbergzaam is. Hè? Dus uit die onherbergzaamheid um, die je voelt als mens. Uh, waar, hoe ben ik hier in hemelsnaam beland op deze aarde? Uh, wat doe ik hier? Um, probeer je iets vertrouwds te maken. En een van de dingen die me bij de, toen ik dat terugzag uh, uh, te binnenschoot... was dat uh, een van de rituelen in... Uh, mijn familie, waarschijnlijk door mijn oma uh, ingesteld... was dat als een meisje ging menstrueren voor de eerste keer... dan werden de taartjes gehaald. Nou, je kunt je voorstellen dat menstru eerst de menstruatie... op een zit je onder het bloed, je hebt geen idee hoe en wat. of zo is gewoon iets, iets raars en iets engs en het is iets onherbergzaams. Maar doordat mijn moeder en mijn oma zo verstandig waren om taartjes te gaan halen... en dus te benadrukken dat het is moois is dat je nu vruchtbaar kan bent en dat je hè, dat je kinderen zou kunnen gaan krijgen ja misschien is er iets anders mis waardoor dat dan toch niet lukt of zo maar goed op dat moment denk je van ha mijn kind is vruchtbaar weet je jij er is iets wat er naar uitziet maar wat het niet is zo kun je gewoon uit iets wat een wat een ongemakkelijk gevoel geeft iets vertrouwd maken en dat is eigenlijk wat rituelen bijna altijd doen. Ze, ze, het is, je bent kind en je wordt volwassen. En je gaat dus een drempel over. Je gaat van de ene fase naar, die je vertrouwd is... naar een fase waar je wel heel erg graag wilt zijn. Maar die toch ja, angstig is of onbekend is... of hele andere eisen aan je stelt. En dat probeer je gewoon te, te markeren. Je probeert gewoon die enorme ruimte waar je gewoon in bent. Ja, het was een, een iets hanteerbaarder huiskamertje van de ziel te maken. En werkt dat ook... Hè, de, de, de, dit is naar het aardse en het concrete om je heen. Werkt dat ook zo als het gaat om God? God is er natuurlijk... Uh, als het om God gaat, dan zijn er heel veel rituelen. Ik, ik weet niet of het, of het zo'n verschil maakt. Als je uh, het feit dat je vruchtbaar bent... Hè, een van de eerste opdrachten aan de mensen om van God, is om vruchtbaar te zijn. Nou, daar hebben we een beetje te veel uh, naar Dat geluisterd. Is gelukt, Dat is zeggen. echt gelukt. Maar ik bedoel, ik zie het verschil niet. Als je vruchtbaar bent en een kind kunt voortbrengen... dan, dan ben je met scheppingsarbeid bezig. Dus ja, het is aard, maar er is ook iets, ja, iets bovennatuurlijks aan. Het is ook een verwijzing naar... Naar uh, de schepping als zodanig, die uiteindelijk gewoon uh, onbegrijpelijk blijft. Dus uh, ik, ik denk maar, dat maar het Jodendom heeft... heel goed is om, om steeds zich te realiseren dat iets wat aards en materieel lijkt ook altijd een ander as aspect heeft. wat schepping heet, of wat ja, wat moet je noemen? verwondering heet, of mm -hmm. verbijstering van mijn part. Ja. Maar ik zat zelf te denken aan... helpt het ook om, uh, om je relatie met God vorm te geven? Um, ja, dat denk is ik wel. Dat christelijke... ja, Dat denk ik wel. Maar uh, ja, ja, het, het klinkt me misschien raar... maar voor de meeste rabbijnen is het niet zo heel vanzelfsprekend... Wat God is en, en hoe je dat moet invullen, en wat voor beeld je daar moet hebben. En ikzelf heb dit op dit, deze tijd het meeste met de, de God van Spinoza, die probeert, hè, Spinoza probeert te omvatten wat, de, wat het universum en de schepping allemaal voor voor verschijnselen heeft en, en voor wetmatigheden heeft. En als ik daarnaar kijk, denk ik van, oh, wauw, weet je. Maar het is niet een, een man met een witte baard. Of Bombolle. een... Uh, nee. nee. Dat, mm. Het is meer gewoon die, die enorme verwondering. En die enorme... Ja, dat je denkt van, mijn hart gaat open als ik, uh, als ik de blaadjes zie... en de vogeltjes hoor en, en mensen zie. En nou ja, whatever. Whatever. Um, wij hebben hier een, um, een aantal rituelen. Eén daarvan is de dichter op zondag. Ja. En een ander is uh, ons gastenboek. Ja. Uh, uh, onze gasten die vertellen, schrijven in ons gastenboek... wat hun ideale zondag is. Ik ben benieuwd hoe uw ideale zaterdag eruit ziet. Toch? Nou, het ja, maar het is dus allebei. Want okay. Idealiter luister ik op zondagochtend naar OVT... het opprezen geschiedenisprogramma van de VPRO... waar ik ooit presentator van wilde worden. En eigenlijk nog steeds. Ja. <laughs> Als het niet kan, is het omdat ik lesgeef in Groningen... aan mensen die Joods willen worden. Ook heel leuk en goed. Op Shabbatochtend naar de synagoge. En verder heel veel kranten. Te veel eigenlijk. En boeken natuurlijk. Alle soorten. Mooi. Hartelijk dank voor uw komst. En ik zal u zeker weten te vinden... als ik uh, op zoek ben naar een nieuw en mooi uitgevoerd ritueel. Als u dit gesprek terug wilt luisteren, ga dan naar onze website eo.nl/slash dit is de zondag. En zodra de site online is, kunt u dus ook een ritueel op maat bestellen bij Tamara Benima. Hij is die al, al er, op site, hij is, ja? die is al on ja. online. U vindt die link ook op onze site. Straks na acht uur op deze zender onze collega's van Vroege Vogels. Eh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij, zitten, wij zitten klaar in het kapitool. Tenminste, ik zit hier klaar. En buiten loopt Janine. Want die gaat slecht een beetje rommelen en klussen. En die gaat zich bezighouden met het, het lokken van insecten in de tuin. Dus bijenhotels hotels bouwen en dat soort dingen. En ze heeft een hele handige handige man buitenstaan en daarmee gaat ze samen aan de slag. Uh, wij gaan het hebben, over oh, een, een nieuw deel van onze uh, uh, zangvogelcursus uh, um, met Nico de Haan zo direct. Een uh, melding van een nieuw dier in Nederland. Um, ja, daar verklap ik eigenlijk nog niet zoveel over, daar moet u zeg maar luisteren. En wij gaan het hebben over de leasemaatschappij. Waarom zou je toch al je spullen maar kopen terwijl je ze ook kunt leasen en daarna gewoon weer terug kunt brengen? Nou, dat ze direct allemaal na acht uur. Janine pakt nu haar boormachine, zie ik, en een hamertje erbij. Nou, wordt hartstikke spannend. Tot zo, naar achter. Sprookjes, verhalen, liedjes, fabels, poëzie. Gooi het bij elkaar, laat de rap erop los en... Neem de tijd. Ik neem de tijd. Van Haas komt spijt. te vroeg op zijn bestemming is, is niet goed voorbereid. Vanavond het werk van rapper, dichter, schrijver Abel Aalvoets, Alias, Capablo. Ik neem de tijd. De documentaire Neem de Tijd. Vanavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Stilstaan is dodelijk, maar de tijd voor je mensen moet je nemen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.